De wapens van Gerrit Gerrit kwam altijd te laat op school. Maar op een dag besloot hij zijn meester te verrassen. Hij was die morgen heel vroeg opgestaan. Wat zal de meester verbaasd kijken, giegelde hij, terwijl hij fluitend naar school liep. Maar... Plotseling werd hij bij zijn polsen vastgegrepen en achter een schutting getrokken. En toen zag hij drie vreemde mannen die tegen hem schreeuwden in een taal die hij niet verstond. Maar het klonk heel eng. Laat me los! gilde Gerrit. Maar de mannen hielden hem stevig vast. En terwijl ze tegen hem bleven schreeuwen, duwden ze hem naar een grote oranje bol die vlak bij de vuilnisbelt buiten de stad op hen stond te wachten. Zodra ze binnen waren, begon de bol een vreemd brommend geluid te maken. En toen vloog de bol met een reuzevaart omhoog. Opeens zag Gerrit een ruimteschip dat net zo groot was als de stad waarin hij woonde. Toen vloog de bol het ruimteschip binnen. De kapitein van het ruimteschip zei langzaam... Laat me je wapens zien, aardbewoner. We willen weten of de aardbewoners aardig zijn... en hoe ze zich verdedigen als dat nodig is. Maar ik heb geen wapens, zei Gerrit. Ik heb alleen maar mijn schooltas bij me. Laat die eens zien, zei de kapitein. Aha! en wat is dit dan, vroeg hij... Hij haalde een vergrootglas uit de schooltas en keek erdoor naar Gert. Hij schrok verschrikkelijk. Gerrit was zo groot als een reus geworden. "Alle ruimteschepen, riep hij. "Wat een eng wapen!" Hij keek opnieuw in de tas en haalde er een doosje uit. Hij trok het ongeduldig open. Even later sprong hij op en neer terwijl hij gilde en zich krabde. In het doosje had namelijk nog een klein beetje jeukpoeder gezeten. Toen het jeukpoeder was uitgewerkt haalde de kapitein een klein rood balletje uit de schooltas. Dat is mijn gummibal, riep Gerrit. Hij pakte de bal en gooide hem weg. De bal stuiterde door het ruimteschip en kwam tegen het hoofd van twee ruimtewezens die bewusteloos op de grond vielen. De kapitein keek verbaasd om zich heen en keek Gerrit een beetje angstig aan. Hij kuchte en zei, uh, dat is een gevaarlijk wapen. Gerrit had grote pret. Maar nu zal ik jullie mijn gevaarlijkste wapen laten zien, riep hij. Hij gooide een stinkbommetje op de grond. Het begon vreselijk te stinken. De ruimtewezens werden misselijk. Maar Gerrit kneep zijn neus dicht en had nergens last van. We zullen naar een andere planeet gaan, stamelde de kapitein. En jij mag weer teruggaan, aardbewoner. Dan kom ik toch nog te laat op school, zuchtte Gerrit. Daar kan ik wel iets aan doen, zei de kapitein. Hij bracht Gerrit naar een soort liftkoker. Stap er maar in, zei hij. Dan zet ik de tijdklok op tien voor negen. Gerrit hoorde een klik en toen begon de koker met een reuze vaart in het rond te draaien. Gerrit deed zijn ogen dicht en deed ze pas weer open toen hij grond onder zijn voeten voelde. Hij stond vlak bij de schutting en zag dat het op de kerkklok tien voor negen was. Gerrit giechelde. dan ben ik vandaag toch nog op tijd... Wat zal de meester dat vreemd vinden?